het wel met het NOS-journaal. Het huis in Susteren in Limburg, dat de afgelopen nacht doelwit was van een aanslag, is van een lid van motorclub Bandidos, zegt burgemeester Hessels. Hij heeft een noodverordening ingesteld die onder meer geldt voor de straat waarin het huis staat. Vanaf morgenochtend is er permanente camerabewaking in de straat en tot die tijd bewaken agenten het huis. Bij de explosie, veroorzaakt door een handgranaat, raakten vijf huizen en een auto beschadigd. Burgemeester Hessels heeft een noodoproep gedaan aan Den Haag om in actie te komen tegen de motorclubs. Hij wil dat minister Opstelten de clubs kan verbieden. ...vindt verder dat individuele leden van motorclubs ...harder aangepakt moeten kunnen worden. Het is de derde aanslag in Limburg in korte tijd. De Nigeriaanse activisten Sunny Ofehe en Femi Suwu zijn vanmiddag vrijgelaten door de Nigeriaanse politie. Gisteren werden ze vastgezet in het politiebureau. Ze moesten de nacht doorbrengen in een cel en ze zijn de hele dag verhoord. Er zou geen beschuldiging of aanklacht tegen hen zijn. De activisten werden zondag met drie Nederlanders ontvoerd in de Niger-delta. Gisteren lieten de ontvoerders de twee in Nederland wonende Nigerianen gaan en de drie Nederlanders worden nog vastgehouden. De dramaserie Ramses, de documentairereeks De Bergen achter Sochi en het cabaretprogramma De Quiz zijn genomineerd voor de Nipkovschijf. Dat is de jaarlijkse prijs van mediajournalisten. De nominaties zijn bekendgemaakt in De Wereld Draait Door. De winnaar wordt op 4 juni bekendgemaakt. Dan wordt ook duidelijk wie de zilveren reismicrofoon voor het beste radioprogramma krijgt.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 Once there was a time Daar. Daar zijn we weer ja, nog meer. helemaal op volle sterkte, ja. Het ja, gaat. ja, we zijn we zijn er weer ja. compleet vanavond. Ja, ja en uh, de techniek die uh, laat ons direct alweer in de steek. Hè? Nee, nou, een vastlopertje meer niet. Hè? een vastlopertje. Ja, uh, wat hebben we vanavond? Nou, een hele hoop muziek, natuurlijk. Weinig gepraat. Uh, speciaal is dat we vandaag. Uh, u bekend gaan maken met een uh, country and western group. Oh. Ik hoop dat ik het goed zeg. Nou, het is... Uh, je, je verrast mij al. Ja, <laughs> ik kan je nagaan. <laughs> Side heten ze. En uh, ze schijnen nogal succesvol te zijn in Engeland. Want uh, daar hebben ze ooit een... Hoe uh, ja, noem je dat? Een contest gewonnen. Ja, oh, dus het... ze spreken ook Engels. Ze schijnen ze Engels te spreken, okay. ja. En uh, ze, ze, ze, ze hebben in Engeland e hebben ze een plaat opgenomen. Die is hier verder afgewerkt. En goed, kortom, uh, die gaan we straks beluisteren. En voor de rest uh, krijgen we een hele hoop muziek. Daar uh, gaan we nu mee beginnen. Rhythm of Love, zeg je dat? Ja, Alette Adams. Ach jee, daar gaan nou, we weer. Komt ze. Uh, My down Men at work. Met down under. Heb ik net de naam van een groep genoemd. Er wordt gelijk door de vriendin van de drummer weer op mijn vingers getikt. Terecht. Die zegt het is geen Sidewinder, maar het is Sidewinder. Jonge, jonge, jonge. Dan schrijft ze A-Y. Ja, hoe moet ik dat weten als er op de. Nou, dat heet nou gewoon voorbereiding? Nee. Ja. Ik lees gewoon pleuveutisch op wat er staat. Sidewinder. Ja. Maar het moet Sidewinder zijn. Beetje dyslectisch. Toch? Beetje. Beetje. No. Oeh. <laughs> uh, maar de men at work en daarvoor, wat draaiden we daarvoor ook alweer? Nou, dat was jij. Jij oh, had een. Was ik, was ik dat? Uh, ja, dat was jij. Jij had een, uh, iets opgezet. Oh, nou, dat ben ik niet meer. Man at work was maar, van mij. Ja. Maar dat is altijd mijn groot, uh, grote probleem dat ik het niet meer weet. Maar uh, wat we nu gaan draaien. Dat is leeftijd, dat weet ik. Haha, it's <laughs> Group, free rides. TV M, verkeerscentra. even onder uh, uh, op de A7, Alkmaar richting Amsterdam, is een flitser gesignaleerd de hoogte van kilometerpaal 14,7. Dus, uh, pas uw, uh, uw uh, snelheid aan. En, uh, wees verstandig, want het kost ongelooflijk veel geld. Dat is dus op, uh, de A7, Alkmaar richting Amsterdam, de hoogte van kilometerpaal 14,7. Better, hè? Zal ik jouw microfoon ook open zetten? Nou, dat uh, zou uh, heel handig kunnen zijn. Het kan best helpen hoor. Love is a battlefield. Ja, het is toch wat? Ja, maar het is, het, is, het, is, het is altijd problemen ermee hè. Maar ja. Het is en blijft strijden. Ja. De talen gekte. Goed dat we websites hebben als uh, Badoo en... Uh, <laughs> Second Love... Uh, ja, gaan... daar droom jij van, hè? Ja, dat... Ja. Hoe <laughs> elke well, like nacht baden het in zweet wakker. Ja, daar was ik al bang voor Ja, we gaan straks eventjes luisteren naar het eerste nummertje van het draaien vanavond van Sidewinder. Ja, wel goed uitspreken. Sidewinder, maar uh, nu uh, gaan we even terug in de tijd en we komen terecht bij de faces. Stay... Welk jaar jaartal? Stay with me. Daar antwoord ik niet op. seen me Hoe vaak ze dat tegen mij hebben gezet, raak ik dat nummer niet kwijt. En hoe vaak ik het kwijt ben geraakt, <laughs> dat heeft een hoop uh, gescheeld. Ja, maar is ook bewust, hè? Ja, ja. Hé, hey, uh, even naar onze luisteraars in België. Welkom. U wacht natuurlijk ook, net zoals een aantal dames hier in Nederland, op Sidewinder. Zeg jij het eens, Paul? Sidewinder. Ach, jij hebt een ja, ja. Maar goed, we gaan even wat draaien van Sidewinder. Die gaan binnenkort op een groot tournee in, uh, in Engeland. Met uh, vrij veel concerten, dus dat is leuk. Uh, de jongens zijn flink aan het oefenen vanavond, dus uh, we draaien dit nummer voor de vrouwen. En uh, ik heb het verzoek gekregen om de namen niet te noemen. Nou, dat doe ik natuurlijk. Not.